Mark Hokke met het NOS-journaal. In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur... minder nieuwe besmettingen vastgesteld dan de dag ervoor. Het aantal nam af van 4100 nieuwe infecties... naar 2800 nieuwe vastgestelde coronagevallen. Ook het aantal doden steeg in Duitsland minder sterk... dan de voorgaande dag. De Duitse politie voert dit paasweekend veel controles uit... in de aan Nederland grenzende deelstaten... Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxe. De politie verwacht vrij veel verkeer... Duitsers die om niet noodzakelijke redenen naar Nederland willen... worden tegengehouden. Gisteren hield de marechaussee-controles bij de grens in Limburg... om Duitse dagjesmensen en paastoeristen tegen te houden. De mensen die werden aangesproken keerden in veel gevallen weer om. Op Saba is de eerste persoon positief getest op het coronavirus. Van nog twee anderen moeten de testresultaten nog binnenkomen. De besmette persoon heeft het virus waarschijnlijk op het eiland zelf opgelopen... zeggen de autoriteiten... Op Saba gelden al een tijdje coronamaatregelen. Zo is de luchthaven al bijna een maand dicht. Op het eiland, dat een speciale gemeente van Nederland is, wonen bijna 2000 mensen. De politie heeft gisteravond in Groningen vier mensen aangehouden na een achtervolging. Daarbij heeft een agent een waarschuwingsschot gelost. De vier gingen er vandoor toen ze werden aangehouden voor een controle. Tijdens de achtervolging gooiden ze verschillende spullen uit de auto, zoals geld en bankpasjes.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 op haar en 1,2 miljoen anderen. Geef op diabetesfonds.nl. CF&T fondt, CFM Klassiek.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 two mm -hmm.